6 uur. Het NOS journaal. Mark Visser. Grieks parlement stemt in met bezuinigingen. Fransen droppen wapens en munitie boven Libië. En Roger Federer uitgeschakeld op Wimbledon. Het Griekse parlement gaat akkoord met omvangrijke bezuinigingen. Een meerderheid van het parlement heeft gestemd voor ombuigingen... in de komende vijf jaar van in totaal 28 miljard euro. Van de 293 parlementsleden stemden er 155 voor de bezuinigingen. De weg lijkt nu vrij voor extra financiële steun van de EU en het IMF. Die hadden van Griekenland geëist dat er de komende jaren fors bezuinigd wordt. De stemming werd met grote spanning tegemoet gezien. Veel Grieken zijn woedend dat ze de broekriem moeten aanhalen. Ze vinden dat Griekse politici en bankiers er de afgelopen jaren een potje van hebben gemaakt. En dat de Griekse burgers daar nu voor moeten betalen. Na de stemming braken in Athene rellen uit bij het parlement en het ministerie van Financiën. Betogers gooiden met stenen naar de politie en staken een politiepost in brand. Minister De Jager noemt de uitslag van de stemming in Griekenland goed nieuws. Het was een harde eis van Nederland dat de Grieken dit zouden doen, zegt De Jager. Als het parlement de bezuinigingen niet zou hebben goedgekeurd, zouden de problemen enorm zijn geweest, al dus de minister. Volgens De Jager is de stemming in Athene ook belangrijk voor de financiële stabiliteit in de rest van de wereld. Het geldt dat overheden aan de Grieken lenen moet uiteindelijk terugkomen, zei hij. En De Jager benadrukte nog eens dat ook banken een bijdrage moeten leveren aan het oplossen van de Griekse crisis. Op de beurs was een positieve reactie te zien op het nieuws uit Griekenland. De AEX sloot ruim 1,6 hoger. Ook in Londen en Parijs gingen de koersen flink omhoog. Het Franse leger heeft begin deze maand boven Libië wapens gedropt. Een hoge legerfunctionaris zegt dat de opstandelingen vooral munitie hebben gekregen... maar ook machinegeweren en granaatwerpers. De wapens zijn over een periode van meerdere dagen boven het Nafusa-gebergte gedropt... Het gebied ligt ten zuidwesten van Tripoli... en opstandelingen voeren er een moeizame strijd met Gaddafi's leger. Volgens de Franse krant Le Figaro heeft Parijs op eigen houtje gehandeld... en zijn bondgenoten niet geïnformeerd. In Afghanistan zijn twee Franse journalisten vrijgekomen... die anderhalf jaar gevangen hebben gezeten. Over de vrijlating is verder niets bekendgemaakt. De twee werden in december 2009 samen met een Afghaanse gidsen ontvoerd... toen ze een reportage aan het maken waren...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 Door het hoge bezuinigingstempo zal de omzet van de instellingen de komende jaren met 10 tot 20 procent dalen. En daardoor is er geen geld meer voor investeringen in bijvoorbeeld online hulp bij verslavingszorg, zegt PwC. Vanwege de geplande bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg is in Den Haag een grote demonstratie. Op het Malieveld zijn zo'n 10.000 mensen op de been. Het kabinet wil voor de zogenoemde tweede lijn zorg een eigen bijdrage vragen. Het noodweer van gisteravond en vannacht heeft grote schade veroorzaakt in Vught. Volgens de eerste cijfers zijn zeker 40 huizen beschadigd... en tientallen auto's vernield door omgewaaide bomen en afgebroken takken. Een boerderij staat op instorten. Op enkele plaatsen ontstonden gaslekken... die onmiddellijk door de brandweer zijn gedicht. Defensie helpt mee met het opruimen. De gemeente Vught waarschuwt om de komende dagen parken... en de Vughtse heide te vermijden... in verband met takken die kunnen afbreken. Verzekeraar Interpolis heeft ruim duizend schademeldingen binnengekregen als gevolg van het noodweer. De Verzekeraar denkt dat de stormschade in de miljoenen euro's loopt. Saab heeft de salarissen van zijn medewerkers weer betaald. De noodlijnende Zweedse autofabrikant wil de productie in zijn fabrieken binnen twee weken weer opstarten. Saab heeft een lening van 25 miljoen euro afgesloten om op korte termijn rekeningen te kunnen betalen. In totaal heeft Saab afgelopen week zo'n 66 miljoen aan kapitaal aangetrokken. Komt deels van de verkoop van vastgoed en deels van de verkoop van auto's aan een Chinees bedrijf. Roger Federer is op Wimbledon uitgeschakeld. In de kwartfinale werd hij in vijf sets verslagen door de Vansman Jo Wilfried Tsonga. De tegenstander van Tsonga in de halve finale wordt Novak Djokovic. Die besloeg in de andere kwartfinale de Australische kwalifier Bernard Tomic in vier sets. Toen besluit het weer vanavond en vannacht droog en dan morgen wisselen wolken en stapel, oh nee, zon elkaar af. In de loop van de dag een aantal buien en het wordt ongeveer 19 graden. Vrijdag zonnige periode maar ook een enkele bui. Gedurende het weekend neemt de kans op buien af. ANWB verkeersinformatie bij Amsterdam en Utrecht is het nog steeds de meeste drukte te verwachten in totaal 150 kilometer. Goed nieuws over de A10, de Koentenol. Misschien had u het net gemist. De rijstroken zijn daar weer vrijgegeven. Eerder vanmiddag was er een probleem met een instabiele heimachine. Die is inmiddels gezekerd. Er staan nog wel lange files op de A10 richting Zaanstad... tussen Oostdorp en de Koentenol 6 kilometer. Andere kant om tussen Zeeburg en de Koentenol 11 kilometer. Er was een aanrijding op de a 15 hem richting Nijmegen. Bij Geldermalsen nog 5 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Ook was een lange tijd een lange file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Veel mensen zijn gaan omrijden via de A27. Daar staat tussen Houten en Knopen, eens weer 5 kilometer. De A73 Maasbracht richting Nijmegen is al de hele tijd dicht tussen Belfeld en Venlo-Zuid. Heeft te maken met een aanrijding. Inmiddels vanaf Bezel tot aan Belfeld 8 kilometer file. Verkeer richting Venlo kan het beste omrijden via Eindhoven over de A2 en de A67.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 Het NOS Radio Journal. Met Tim Overdijk. 8 over 6. Goedenavond. Vanavond om half 9 de altijd zeer beladen voetbalderby Al-Ali tegen Zamalek. De nummer 1 tegen de nummer 2 van de Egyptische voetbalcompetitie. Maar nu komt het. De Nederlandse scheidsrechter Kevin Blom leidt deze wedstrijd in Cairo. Hoe dat komt, vraagt u zich ongetwijfeld af. Ik ook. Straks het antwoord. Eerste tumultueuze dag vandaag in Athene. Het resultaat is groen licht voor een nieuwe zware bezuinigingsronde. Daar het is in de politieke, voor die eerste epitervos, ja die nepitieke, en missen. Dat wordt toch afgelopen. Pijt het toch Nee. Theo Harry Maria. Nee. 145 klonk het zo nee, ja dus in het Nederlands, tegen de achtergrond van veel protest rond het parlementsgebouw in Athene. Daar ook Connie Kees. Connie, hoe is er gereageerd door de Grieken op dat ja tegen deze parlementsbeslissing? Ja, dat is een mengelmoes van, van reacties. Uh, mensen zijn boos, uh, verbitterd, moedeloos. Dat uh, zich uh, voor een deel op straat. Maar ik denk dat dat een, een minderheid van de bevolking is. De meeste mensen, uh, in ieder geval hier in Athene... die zitten gewoon thuis en, en praten nu over de bezuinigingsplannen... die over hen heen komen. Ja, is het een soort berusting die nu over hen heen valt? Een gevoel van, ja, we moeten het ook maar gaan doorstaan? Ja, dat is moeilijk, moeilijk te zeggen, hoor, wat, uh, wat, wat er nu gaat gebeuren. Er is natuurlijk heel veel weerstand. ...tegen deze, deze bezuinigingen. En niet alleen bezuinigingen, het zijn voornamelijk belastingmaatregelen die ze over hen heen krijgen. Uh, mensen moeten de, dit jaar en de komende jaren veel meer belasting gaan betalen. En dat, uh, dat zal niet makkelijk zijn en zeker niet voor mensen met lage inkomens. Ja, premier... Pap het was zijn eh, zeg maar, leven, stond op het een een politieke leven. Hij ja. is daar doorheen gekomen. Betekent dit nou ook echt dat je kan doorgaan met die missie: het redden van het land, zoals hij dat vanmiddag in het parlement verwoordde? Daar, dat gaat hij in ieder geval wel proberen. Kijk, Griekenland is denk ik nu uh, gered voor de komende drie maanden. En dan komt uh, de volgende delegatie van het IMF, het Internationale Monetaire Fonds en de Europese Unie uh, komt weer op bezoek. Dus ja, die moeten dan beoordelen of al die maatregelen inderdaad uitgevoerd worden. Uh, dat zal nog niet zo, zo makkelijk worden om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dus uh, dit is een eerste stap, maar er staat uh, Pat Andreo nog heel wat te wachten, denk ik. Wat maakt het zo moeilijk om dat inderdaad voor elkaar te krijgen? Uh, dit is, het is denk ik een combinatie van, van een aantal factoren. Kijk, in Griekenland gaat het niet alleen om een economische crisis, maar ook een politieke en maatschappelijke crisis. Uh, het land is uh, tientallen, tientallen jaren lang ja, ingeklemd geweest in een clientele-systeem waarbij uh, de twee politieke partijen zeg maar de gunsten verdeelden. En ja, dat verander je niet zomaar in in een paar, in anderhalf jaar, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. He, dus er moeten echt structurele hervormingen komen hier. Echt veranderingen in het politieke systeem bijvoorbeeld. En dat is de klus die nog heel erg voor de boeg ligt. Connie Keeser vanuit Athene, dank wel. Ze gaan van Athene, steken we de Middellandse Zee over, we komen we uit in Cairo, hoofdstad van Egypte, waar het toch weer heel erg onrustig is. Vooral afgelopen nacht kwamen we tot felle gevechten tussen demonstranten en oproerpolitie. Honderden gewonden vielen er. En ook dit keer concentreert de opstand zich op en rond in het Tagrierplein. Door ook in de buurt is freelance journalist Dirk van Rooy. Dirk, beschrijf voor ons de sfeer van het afgelopen etmaal. Van het afgelopen het, uh, het begon gisteravond begonnen met een, met een, met een eigenlijk een relatief klein protest, wat al langer speelde, van de families van de, van de martelaren, zoals ze genoemd worden van de revolutie. Uh, van de, nou ja, de mensen die omgekomen zijn tijdens de 18 dagen van protest tegen Mubarak. Uh, deze mensen die zitten zijn, zijn nog steeds op zoek naar, naar, naar het recht eigenlijk. Ze willen, ze willen dat de, de, de verantwoordelijke voor die moorden. Um, Berecht worden. Nou ja, en we hebben het wel hier over ongeveer over 1100 mensen die omgekomen zijn in die duigen. Deze mensen die zijn al, al, nou ja, sinds die tijd, dat is inmiddels is het bijna, bijna 4,5 maanden, dus zijn ze bezig met nou ja, protesteren op verschillende locaties. Gisteren waren ze al, nou ja, na enkele weken waren ze bij het de, bij de, bij de televisiegebouw aangekomen, het Nationale StaatsTelevisiegebouw. Um, daar zijn ze, uh, was een confrontatie van plaats tussen uh, veiligheidsdiensten en deze groep mensen. Um, nou, nu is het vrij snel bekend. En toen kwam iedereen of iedereen, er kwamen er duizenden mensen naar Tahrir. om hun woede en solidariteit te, te uiten met, met deze mensen. En het is natuurlijk ook een, een uiting van frustratie van die opgebouwd is uh, sinds de overname van het leger. Uh, over de over de trage hervormingen en dergelijke. Dus het was een het was een erg, erg boze, boze atmosfeer. Boze stemming. Uh, het deed erg denken aan, de, aan, de, aan de, nou, de revolutionaire dagen in januari en februari. Maar toen stond er wat anders op het spel. Uh, direct toen werd er alleen maar geëist één ding, het vertrek van Mubarak. Dat is toen gebeurd. Het is weer lang geleden. Beschrijf die opgekropte frustratie die jij constateert daar. Waar, waar komt die uit voort? Nou ja, kijk, ik denk dat die opstand in eerste instantie niet alleen om Mubarak ging. Het, het, het was tegen een systeem, uh, tegen corruptie. Het was voor um, sociale rechtvaardigheid. Uh, waardigheid, dat soort termen, komen vaak uh, terug in de leuze. Um, en het enige wat er eigenlijk gebeurt is, is een soort van um, nou ja, wisseling van de wacht. Zou je kunnen zeggen, het leger dat nu regeert, dat, dat, dat hanteert veel van dezelfde methodes die Mubarak nog steeds uh, die, die Mubarak hanteerde. Onder andere martelingen. Uh, maar tegelijkertijd zijn bijvoorbeeld de, de berechting van de kopstukken van het regime, dat gaat allemaal vrij langzaam, men is daar niet tevreden over. Tegelijkertijd worden de, worden de militaire rechtbanken gehanteerd om burgers uh, te berechten. Nou ja, hier is heel veel woede over en, en men voelt zich eigenlijk een beetje verraden. De, de, de eisen van de revolutie zijn totaal nog niet uh, aan bod gekomen. Um, en Men begint men, men men om ongeduldig te worden. En, nou ja, ziet eigenlijk in van dit, dit is niet de verandering waar we om ge, hebben gevraagd. Uh, moet ik wel zeggen, dit is een deel van de bevolking hoor. Men is erg verdeeld. Uh, maar deze mensen die waren gisteren op dag hier en nog steeds. Ja, die verdeeldheid die duurt nog voort. Dirk Van dank dankjewel vanuit Cairo. En ga maar lekker voor de buis zitten vanavond rond half negen. Want dan begint er begint een voetbalkraker in Egypte tussen de nummer één en de nummer twee. Wellicht dat die verdeeldheid dan even ophoudt en dat mensen aan de buis gekluisterd blijven. Aanvankelijk werd die wedstrijd in Cairo afgeblazen vanwege de rellen waar Dirk over sprak. Maar na de tussenkomst van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat de wedstrijd toch door. En de fluitist van die avond is Kevin Blom. Goedenavond. Hallo. Kunt u mij eerst even uitleggen waarom u die wedstrijd fluit? Uh, nou, ik heb begrepen vanuit uh, de Egyptische bond dat zij al een aantal jaren deze echt zeer beladen wedstrijd. en uh, ja, Daar zeg ik echt uh, niks te veel mee. Al jaren laten sluiten door een, uh, een, uh, een scheidsrechter uit een ander land. Uh, dat zijn Italianen hier geweest, Zwitsers, Duitsers. En uh, dit keer hebben uh, ze dus aan Nederland gevraagd of zij een scheidsrechter uh, konden, konden leveren. En, uh, Om er zeker ja, van te zijn dat, ook, dat er een neutrale fluitist op het veld stond? Nou, dat denk ik wel inderdaad, want ja, de scheidsrechter hier, uh, de meeste wonen denk ik zelf in Cairo, um, want de meeste ploegen zitten ook in Cairo. Uh, vanavond de derby is ook echt, een, uh, echt twee uh, vijanden uit Cairo, dus wat dat betreft uh, ja, kan ik me wel voorstellen dat ze dat uh, het liefst toch bij een, een, een, een neutraal trio uh, neerleggen. Ja, 80.000 mensen in het stadion. Um, de beslissing wellicht vanavond in de Egyptische competitie, er staat enorm veel op het spel. Ja, het is echt een, uh, een wedstrijd van uh, ongekende hoogte. Ik heb begrepen dat het ook in de top 10 staat van uh, de klassico's in, uh, in de wereld. En nou ja, de mensen die liegen hier echt uh, absoluut niet, want het is uh, echt heel de dag. Is het Samalek Al-Ali, Al-Ali en ja, het leeft enorm. Dus uh, ja, er staat echt heel veel te spel vanavond. En wat merkt u van de ongeregeldheden in Cairo? Uh, helemaal niks eigenlijk, want wij zitten in een, uh, in een hotel. Uh, ik uh, hoor af en toe wel wat, uh, wat politie-sirenes op straat, maar ja, ik, ik denk niet zo echt uh, verontrustend dat ik zeg van nou, er is echt iets aan de hand. Ja, wij werden eigenlijk vanmorgen uh, ingericht van joh, uh, het kan wellicht niet doorgaan. Uh, maar al vrij snel werd eigenlijk uh, dat dat toch uh, van de baan uh, werd uh, en, uh, en besloot men toch om, uh, om de wedstrijd door te laten gaan. Hoe bereidt u zich hierop voor? Als er gewoon een gewone normale Nederlandse eredivisiewedstrijd? Of bent u zich bewust van de belangen die hier op het spel staan in een land wat net uit een revolutie aan het komen is? Ja, nou ja ik, ik, ik neem ook zeker... Uh, kijk, wij, uh, wij, uh, de wedstrijd is, uh, is, is uiteraard gewoon de wedstrijd. En uh, zo beleef ik dat eigenlijk uh, iedere keer weer. Uh, dus wat dat betreft hebben wij, uh, en dan praat ik met mijn assistenten, Nicky Siewert en Patrick Langkamp, er uh, uh, constant over. Gewoon een normale voorbereiding. Dat hebben we eigenlijk de hele dag gedaan, de hele week hebben we dat gedaan. Ja, en voor de rest, de politieke kwestie, uh, ja, hoop ik uh, dat vanavond toch eventjes uh, aan de kant wordt geschoven. En dat men aan een de ding denkt en dat is gewoon een uh, prachtige wedstrijd op het veld neerleggen. Het gaat om het spel. Wat zegt u? Het gaat om het spel. Ja, het gaat om het spel. Uiteindelijk uh, gaat het toch om het imago van voetbal. En... Nou, gelukkig wijken we niet voor, uh, voor uh, ja, ellende op de, op de straat. En uh, daar ben ik er wel enigszins blij mee. We gaan het zien. El Ali tegen ah, samenleg, Geleid door de Nederlander Kevin Blond met twee Nederlandse assistenten. Hartelijk dank en veel succes vanavond. Dank je wel. Fijn uitzending. Het waren de hart vannacht en dat weten ze in Vught. Daar is de schade heel erg groot. We overzien het slagveld straks met de burgemeester. Jolande van der Velde, heb je nog meer goed nieuws? Uh, uh, ik wou dat ik het had, Tim, Ach. maar nee, ja, het gaat wel langzaam beter Waarbij bij Amsterdam. Zeker op de A10 zelf tussen Sloten en Knoopend Koenplein 6 kilometer. De andere kant op tussen Zeeburg en Oost-Zanenwerf 9 kilometer. Heel veel geduld nog in het zuiden van het land vanwege de afsluiting van de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Die is dicht tussen Belfeld en Venlo-Zuid. Volgens Rijkswaterstaat gaat dat nog tot 8 uur vanavond duren. Inmiddels 7 kilometer vanaf Bezel. Verkeer naar Venlo kan het beste omrijden via Eindhoven over de A2 en de A67. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. En met wellicht een kleine file die gaat ontstaan in Den Haag... want daar is de demonstratie op het maanveld zojuist afgelopen. Vanaf drie uur vanmiddag demonstreerden zo'n 10.000 mensen... uit de gezondheidszorg tegen de regeringsplannen. Het kabinet wil op de zorg 600 miljoen euro gaan bezuinigen. Mark Hamer was er de hele middag. Mark, je kondigde al aan dat de minister ook nog zou spreken. Is ze daadwerkelijk gekomen? Ja hoor, ze is, gekomen. ze is op het podium gekomen. Ze heeft de petities in ontvangst genomen. Eentje waar 45.000 handtekeningen voor waren. En zoals je net al zei, ja, het veld is nu leeg. Er wordt uh, alleen flink opgeruimd. De papierprikkers zijn, uh, zijn druk bezig. Maar de minister was hier dus even. En nadat ze op het podium had gestaan, sprak ik met haar en vroeg ik... Ja, wat ze vond van 10.000 demonstranten. Nou ja, zoals ik ook tegen de mensen zelf heb gezegd. Ik ben daar van onder de indruk. Zij hadden ook iets anders kunnen gaan doen vanmiddag. Dat hebben ze niet gedaan. Dus het toont ook hun betrokkenheid. Maar u gaat wel door met uw plannen? Nou, ik heb mijn plannen gepresenteerd. Ik heb ze wel van de week iets aangepast. Maar dit zijn de plannen zoals we die morgen in de Kamer bespreken. Het grootste probleem is van de mensen zeggen... ja, die eigen bijdrage. Daardoor laat je uiteindelijk mensen maar op straat lopen. Ze zullen niet die gezondheidszorg ingaan. We zijn veel slechter af met deze plannen. Nou, er bestaat natuurlijk al heel lang een eigen bijdrage... in de eh, eenvoudige zorg. En wat we dus zien in de geestelijke gezondheidszorg... is dat mensen die eenvoudige zorg overslaan... en direct naar de zwaardere zorg gaan... waar geen eigen bijdrage is. Dus dat is de motivatie om ook in die tweede lijn zorg... iets van mensen zelf te vragen. Maar daarbij wordt gezegd luister je daar ben je uiteindelijk duurder uit. er zullen, zullen mensen toch uiteindelijk stoppen. Ik heb hier een patiënt zelf gesproken die zei van ja, als dat in mijn tijd was geweest, dan was ik er nooit in gegaan. Ja, we hebben natuurlijk goed gekeken naar de plannen. Ook goed gekeken naar de inkomenspositie van mensen... die gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg. En je ziet dat ongeveer 25% van de mensen uh, een lager inkomen hebben. Dat betekent 75% een midden- of hoger inkomen. Deze mensen kunnen dat dragen. Voor die andere 25% zullen we goed in de gaten moeten houden... dat dat financieel wel op te brengen is. Nou hebben wij zelf een rapport vandaag gehad van PwC. Die hebben daarna gekeken. Ik begrijp dat u daar nog niet onmiddellijk op wilde. Een van de dingen die zij juist zeggen, van ja, door deze bezuinigingen zullen ze bepaalde investeringen niet kunnen doen en zal het duurder worden. Nou, ik heb de plan inderdaad niet gelezen, want ze zijn net gepresenteerd, ik kom uit de Kamer. Het is natuurlijk wel zo dat het niet de bedoeling is dat iedereen doorgaat op dezelfde voet als het nu gebeurt. Wat wij echt willen is dat mensen die niet in die zwaardere zorg horen maar in die lichtere zorg, dat hij ook daadwerkelijk die zorg in de wijken krijgt. En dat betekent dat ook qua gebouwen, je kan voorstellen dat er ook gebouwen afgestoten worden. Omdat als mensen zorg thuis krijgen in de eigen buurt... ja, dan heb je die gebouwen niet uh, allemaal op deze manier nodig. Dus wij vragen wel een omslag in de sector. Maar u gaat het rapport nog even lezen? Uiteraard uh, zal ik het uh, nauwkeurig bestuderen. De minister gaat het rapport dus nog even lezen. Dat zullen vast de Kamerleden ook gaan doen. Ze geeft nu nog geen reactie, die minister. Maar daar zal ze vast morgen ook worden nagevraagd. Naar worden gevraagd in het Kamerdebat. En dat zal dan wel wat vuurwerk opleveren. En het vuurwerk zal dan te horen zijn hier op Radio 1 Markhamer. Dank je wel. Wimbledon, we zagen op het Engelse tennistoernooi vanmiddag Roger Federer sneuvelen. Daar kunnen de Britten best mee leven, maar Mark Brasser... die Murray, die mag niet verliezen. Nee, Andy Murray mag inderdaad niet verliezen, Tim. Dat is de druk die al jaren op zijn schouders ligt... die hem in het verleden nog wel eens te veel is geworden... waardoor die wedstrijden wel verloren, die hij eigenlijk niet mocht verliezen. Ja, de Britten die willen zo graag. Die willen eindelijk weer een Grand Slam-titel, eindelijk weer een Wimbledon-titel. Fred Perry in 1936 was de laatste en die druk lucht... Op op de schouders van Andy Murray. Hij speelt tegen de Frans, of tegen de Spanjaard moet ik zeggen, Feliciano Lopez. En dat het gaat, het gaat goed met Murray. Hij heeft een, een break voor in de eerste set. Op het centercourt leidt hij met uh, 5-2. Nog heel even snel naar baan 1. Daar speelt uh, Rafael Nadal tegen Marty Fish, de laatste Amerikaan in het toernooi. Uh, het gaat goed met Nadal. De eerste set 6-3 gewonnen. Een, een break voor in, uh, in de tweede. Het is uh, 4-2 in het voordeel van de Spanjaard. Comfortabele voorsprong dus voor Nadal. Mark Brassen, dankjewel. In Vught wordt langzamerhand duidelijk hoe groot de schade is... na het noodweer van gisteren. De hele dag zijn bewoners en gemeenten bezig geweest... met het opruimen van bomen, takken en rondgevlogen straatmeubilair. Verslaggever Trudy Verijswijk. Naast mij de burgemeester van Vught, Roderick van den Mortel. Het was mijn een dagje wel, denk ik, of niet? Een dagje en een nachtje. Het is natuurlijk gisteravond uh, begonnen met de storm. Tijdens de storm hadden we al snel door dat het niet pluis was... We zijn daarna zo snel als mogelijk polshoogte gaan nemen in het dorp. Wat is er nou precies dan aan de hand? Nou, u heeft het vandaag kunnen zien, het is een complete ravage. Honderden bomen ontworteld, tientallen bomen op huizen, op auto's. Het is echt een wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Ja, want daarachter is een boom op een huis gevallen. Mensen hebben niks. Ja. De pannen zijn beschadigd, dat is het dan. Daar is een boom op een huis gevallen. Ze dus halen de pannen eraf en het is weer oké. Okay. Hier in het parkje waar wij nu staan, daar liggen de bomen als een soort schroeven. Ook niks gebeurt, wonderlijk gewoon. Ja, sterker nog, er is zelfs één huis waar een boom op een kinderkamer is gevallen waar de grote brokstukken nog geen 20 centimeter naast de kinderwieg liggen. Een in de kinderwieg en met het kind is niets aan de hand... is echt een beschermengel die daar zijn werk heeft gedaan. Hoe nu verder? Bent u tevreden over hoe het allemaal gegaan is vandaag? Of wilt u dingen anders gaan doen? Nee, wat er vandaag gebeurt is, vind ik echt fantastisch. Brandweer, vrijwilligers, mensen van de beheer openbare ruimte van de gemeente. Iedereen heeft zijn stinkende best gedaan om eerst de noodgevallen aan te pakken. Want we moeten natuurlijk wel via volgens prioriteiten werken. Dus eerst daar waar gevaar is, instortingsgevaar en dergelijke. Nou, men is vannacht tot vier uur doorgegaan. Men is vanochtend om half zeven begonnen. Men gaat vanavond tot negen uur door. We hebben ondersteuning van de genie, het onderdeel van het leger... wat hier in Vught gevestigd is, wat ons ook spontaan is komen helpen. Het, eh, het is echt hartverwarmend hoeveel steun en ondersteuning we krijgen. Maar het is zoveel dat het gewoon niet in één keer kan. Dus dat betekent dat dit gewoon dagen, zo niet weken werk gaat opleveren. Zo, en dat van een storm. En dat uh, van niet zomaar een storm, maar nogmaals het allerbelangrijkste is... heel veel schade, heel verdrietig voor de betrokkenen... maar Godzijdank geen slachtoffers. Het goede nieuws uit Vught vandaag. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken ontving vandaag Mahmoud Jibril. Dat is de voorzitter van de Libische Overgangsraad. De, van, de leider van de opstandelingen tegen kolonel Gaddafi. Verslaggever welke Boom heeft Rosenthal de Overgangsraad nu ook erkend? Zoals sommige andere landen al eerder hebben gedaan? Nee hoor, als uh, Jibril daarop had gehoopt, dan is hij van een koude kermis thuisgekomen. Uh, Rosenthal die heeft er nog eens keer uitgelegd dat Nederland wel staten erkent, maar geen regeringen. En dus ook geen Overgangsraad als regering gaat erkennen. Maar de de minister van Buitenlandse Zaken, heeft uh, Jibril wel de toezegging gedaan... dat Nederland bereid is om hulp te verlenen aan de overgangsraad... als zij eenmaal allerlei dingen willen gaan opzetten in het gebied... waar zij nu eigenlijk al heer en meester zijn. Ik heb ook tegen de heer Jibril gezegd, en dat is uh, goed gehoord door hem... en goed verstaan, dat wanneer wij kunnen helpen... met allerlei zaken waar Nederland heel goed in is... bijvoorbeeld bij het opbouwen van, een, van de rechtsstaat in uh, Benghazi... Uh, het, het behulpzaam zijn ook bij een aantal zaken die ze nu in de planfase hebben liggen. Bij de verschillende departementen die ze al hebben opgericht, dan zal Nederland er zeker uh, een steentje aan bijdragen. Wat wilde Jibril dan van Nederland? Nou, zijn belangrij belangrijkste wens was eigenlijk de opheffing van de bevriezing van Libische tegoeden in het buitenland. En die kunnen die rebellen dan weer gebruiken. En de vluchtelingen die voor Gaddafi op de loop zijn om iets te doen aan hun uh, financiële armslag, om die financiële armslag groter te maken. En uh, die heeft ook uh, toegezegd dat hij daar in EU-verband ook uh, op zal aandringen en dat hij daar eigenlijk ook wel mee eens is en volgens Jibril is het heel erg belangrijk dat dat gaat gebeuren. The people uh, need uh, some defreezing of their of frozen assets in uh, the, whether in Europe or in the United States or in Asia for the Libyan people whether they are in Tripoli in the south you know dan was er nog meer nieuws over Libië welkom. Minister Hille van Defensie voorspelt onrust in de NAVO als Gaddafi over drie maanden nog niet verdreven is. Over drie maanden. Hoe moeten we dat zien? Ja, ja Hille neemt uh, heel duidelijk afstand van de NAVO-strategie, waar Nederland eigenlijk wel aan meedoet. Hij noemt het naïef om te denken dat Gaddafi zich weg zal laten bombarderen. Volgens, uh, volgens Hille heeft de NAVO zichzelf eigenlijk een te omvangrijk uh, doel voor ogen gesteld. En uh, ja, uit, uit, volgens hem is het ook maar zeer de vraag of dat lukt binnen de komende drie maanden. En als dat niet lukt, dan gaat dat volgens hem onrust uh, in de NAVO geven. Hij vindt het ook nog steeds terecht dat we, dat we niet meedoen aan het bombarderen. Nederland helpt alleen met het handhaven van het vliegverbod en van het wapenembargo. En de uitspraken van Hille in NRC Handelsblad die zijn dus wel pikant omdat hij enerzijds ingaat tegen de NAVO... en anderzijds ook tegen de opvattingen van zijn collega-minister Rosenthal... die we net hoorden, de minister van Buitenlandse Zaken. Want Rosenthal vindt eigenlijk dat Nederland wel zou moeten meedoen... aan het bombarderen van Gaddafi en zijn troepen. Zoals bijvoorbeeld Frankrijk en Engeland wel doen. Maar Hille wil dat dus niet. Hij heeft dat vandaag nog eens een keer publiekelijk onderstreept. En mocht dat dan dus ooit weer in de Nederlandse politiek aan de orde komen... als de huidige missie over drie maanden is afgelopen bijvoorbeeld... dan weet Rosenthal en de VVD weten... dus is alvast waar hele staat, hij vindt als minister van Defensie... dat dat niet moet gebeuren ban vanuit Den Haag over de Nederlandse regering en Libië in, op een dag. Dat Frankrijk heeft erkend dat het wapens heeft geleverd aan de rebellen... die het proberen te bolwerken tegen Gaddafi. En zojuist komt op bericht vanuit Washington dat president Obama nogmaals heeft benadrukt... dat er maar één uitkomst is in het conflict in Libië. En dat is dat Gaddafi zal aftreden. Hoe lang dat gaat duren valt natuurlijk te bezien. Deze uitzending zit erop. Dat is een feit, het Radio 1-journaal. We geven graag over aan uh, avondspits van... Uh, WNL, gepresenteerd door Alex de Vries. Alex, goedenavond. Ja, goedenavond Tim, dankjewel. Ja, bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg kunnen makkelijk. Hoe? Nou, door een eenduidige en consequente behandelssystematiek. En een Nederlands paspoort is niet voldoende meer. Het Wilhelmus moet u ook kennen. En juichen we te vroeg na ja van de Grieken op meer bezuinigingen. Daarna nieuws, weer en verkeer.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 Kijk op rabobank.nl slash rust voor het maken van een afspraak. Een huis moet rust geven. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Let op. Geld lenen kost geld. Kies ook voor Luzak College of Lyceum. Kijk op luzak.nl en maak vandaag nog een afspraak. Noordzee Jazz. 8, 9 en 10 juli in Ahoy, Rotterdam. Koop nu je kaarten op northseajazz.com.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 Het Franse leger heeft begin deze maand wapens boven Libië gedropt. Een hoge legerfunctionaris zegt dat de opstandelingen vooral munitie hebben gekregen... maar ook machinegeweren en granaatwerpers. Volgens de Franse krant Le Figaro heeft Parijs op eigen houtje gehandeld... en zijn bondgenoten niet geïnformeerd. Saab heeft de salarissen van zijn medewerkers weer betaald. De noodlijdende Zweedse autofabrikant wil de productie in zijn fabrieken... binnen twee weken weer opstarten. Saab heeft een lening van 25 miljoen euro afgesloten... om op korte termijn rekeningen te kunnen betalen. En in Afghanistan zijn twee Franse journalisten vrijgekomen... die anderhalf jaar gevangen hebben gezeten. Over de vrijlating is verder niets bekendgemaakt. De twee werden in december 2009 samen met hun Afghaanse gidsen ontvoerd... toen ze een reportage aan het maken waren. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Naast me zit Gerrit Imstra. Het is lekker afgekoeld vandaag. De temperatuur die kwam vandaag uit op 17 tot 22 graden. En dat is zo'n 10 tot 15 graden lager dan gisteren. Verder is bijna in het hele land de zon doorgebroken. Alleen in het oosten zit nog vrij veel bewolking. Maar vanavond klaart het ook daarop. En dan krijgen we een tamelijk heldere nacht. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen zijn er opklaringen. Het blijft niet helemaal droog. In de loop van de dag ontstaan in het binnenland enkele buien. Dat zijn lokale buien. Op veel plaatsen blijft het de hele dag droog. Het wordt morgen 18 tot 20 graden. En dat bij een matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest. Na morgen houden we dit weertype vast. Droog met veel ruimte voor de zon. De temperatuur loopt langzaam iets op en is in het weekend ongeveer 20 graden. Tot slot nog een bericht voor hooikoortspatiënten. Morgen is het niet zo gunstig. ANWB Verkeersinformatie. Er dus staat bij elkaar nog 80 kilometer file. Een paar dingen vallen op. Er is een aanrijding geweest op de A7 Zaandam richting Hoorn. Bij de Alfred Averhoorn 4 kilometer. Bij die aanrijding was een motorrijder betrokken. Het gaat langzaam wat beter op de A10, de ring west. Lange tijd was bij de Koentunnel in beide richtingen de linkerrijshoek dicht. Tussen Ostorp en Knoopend Koenplein staat 5 kilometer. Tussen Zeeburg en Oost-Zanenwerf 7 kilometer. Ze is opnieuw een aanrijding geweest op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen Afrit Leerdam en Waddenooyen 7 kilometer. Al de hele middag is de A73 Maasbracht richting Nijmegen dicht. Tussen Belfeld en Venlo na een aanrijding. Vanaf Bezel staat 7 kilometer file. Verkeer richting Venlo kan het beste omrijden via Eindhoven over de A2 en de A67. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Alex de Vries. Zonder Wilhelmus geen echte Nederlander en windmolens veilig inspecteren. Hoe doe je dat? Nou, met een helikopter. Een hele goede avond. Fijn dat je luistert naar WNL's avondspits op Radio 1. Zoals je gewend bent, live vanuit Amsterdam. Geen weeralarm vandaag, maar wel ruim 10.000 mensen... die vanmiddag protesteerden op het Malieveld in Den Haag... tegen de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. Het kabinet wil 600 miljoen bezuinigen op deze zorg. Maar... Als de protesterende psychologen en andere behandelaars gewoon de huidige richtlijnen en behandelmethoden zouden uitvoeren, dan zou er maar de helft hoeven worden bezuinigd, 300 miljoen dus. En dat stelt hoogleraar Mark Verbraak van de commerciële GGZ-organisatie HSK Groep als tegengeleid. En hij zit hier tegenover mij. Goedenavond, professor Verbraak. Goedenavond. Rommelen onze psychologen, psychiaters en andere geestelijke hulpverleners maar wat aan. Nou, dat is heel kort uh, door de bocht. Mm -hmm. Ik wil graag beginnen met te zeggen dat uh, de bezuinigingen zijn natuurlijk uh, fors. En hier gaan inderdaad uh, zwakkere uh, mensen mee geraakt worden. Dat is een, uh, een groot probleem. Uh, in, in die zin zijn de protesten terecht. Maar, en daar gaat het uh, mijn punt eigenlijk over... ik denk dat de GGZ daar eigenlijk zelf al het een en ander aan kan doen. Ik stel namelijk twee dingen vast. Uh, de eerste is dat als binnen de GGZ volgens richtlijnen zou worden uh, behandeld... en die hebben we eigenlijk hele mooie in Nederland, multidisciplinaire zelfs. Mm -hmm. Dan lopen we voorop in de wereld. Als we die netjes zouden gaan uitvoeren, blijkt uit onderzoek... dat is wel Australisch, maar dat is voor Nederland net zo... dat we daarmee en uh, effectiever gaan behandelen en ook nog eens goedkoper kunnen zijn. Is dat is de eerste vaststelling. Maar waarom gebeurt dat niet? Toch even kort? Nou, De tweede vaststelling, die heeft daarmee te maken, mm -hmm. is dat uh, behandelaren wel op de hoogte zijn van die uh, richtlijnen, maar daar slechts in 28% van de geval zeggen, zelfs zeggen, echt gebruik van te maken. Maar dat zijn allemaal professionals? Ja. Waarom lukt dat dan toch niet? Ja, Um, dat heeft te maken met die weerstand tegen die, uh, die richtlijnen. Uh, richtlijnen zijn natuurlijk uh, standaarden uh, die mensen dan moeten volgen. Dat belemmert hen in hun professionele vrijheid zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Professionals hebben het graag over hun professionele autonomie. Mm -hmm. Daar gaat het dan over. Um, en dat uh, dat wringt met uh, dat soort richtlijnen die eigenlijk toch u vaststellen. Kent, u kent de praktijk goed. U hebt bij verschillende instellingen gewerkt. In ja. uw carrière geeft u eens een voorbeeld op wat voor manier dan fout gaat bij het niet opvolgen van die richtlijnen. Uh, ik heb jarenlang als uh, behandelteamcoördinator in uh, team angststoornis gewerkt en uh -huh. wat we daar uh, zagen was dat er komt er iemand met een angststoornis binnen, bijvoorbeeld iemand met uh, paniekaanvallen, die dan uh, een behandeling van een psycholoog zou moeten krijgen, kunnen krijgen, uh -huh. maar die psycholoog is niet beschikbaar, want die zit gewoon vol en hij komt dus bij een sociaal psychiatrisch verpleegkundige terecht. Nou zijn dat uh, prima professionals, maar die zijn niet opgeleid in het uh, geven van psychologische behandelingen. Dat dus is wel wat iemand nodig heeft. Verkeerde diagnose, verkeerde medicijnen? Nee, verkeerde enzovoort. diagnose niet. Uh, die diagnose zal wel kloppen, maar wel verkeerde behandeling. Nou, dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is uh, dat, er, uh, dat ze dan wel bij een psycholoog terechtkomen. Uh, mm -hmm. De richtlijn uh, schrijft dan een bepaalde uh, vorm van cognitieve gedragstherapie uh, voor in het geval van die paniekaanvallen. Maar die psycholoog die kan dat niet. Die heeft geen kennis van de cognitieve gedragstherapie, maar dat is een uh, client-centered uh, therapeut of een psychoanalytisch geschoold uh, iemand. Natuurlijk zeggen die dan van ja, maar ik weet wel wat van uh, gedragstherapie, dus dat doe ik ook. Uiteindelijk kun je daar wel vragen bij stellen. Daar zijn ze niet gericht in opgeleid. Maar hoe weet u zeker dat u 300 miljoen euro kunt besparen? Dat is nogal. Nou ja, op basis van, van dat soort onderzoeken uh, wordt dat doorgerekend. En dan, dan blijkt dat uh, niet alleen de, de effectiviteit met 50% omhoog uh, kan gaan, maar dat het ook met 40% minder kosten per jaar. Patiënt uh, gepaard. Laten we eens even stellen dat het zo is. Onze verslaggever Martine Verhoef die, uh, die nam de proef dus om en die sprak met klinisch psycholoog Jos Lamey. Hij is directeur van het RIAG Rijnmond en hij ziet uw plan niet zitten. Ja, die uniformering dat is de laatste jaren een droom van heel veel mensen. En uh, daar geloof ik niet in. Die droom heb ik niet. Nee. En heel veel mensen dromen ervan dat alle problemen eigenlijk op elkaar lijken, dat alle mensen op elkaar lijken. Dat er uniforme behandelmethoden voor zijn. En dat je dat uh, eigenlijk door iedereen kan laten uitvoeren. Als je maar goede protocollen hebt, en dan uh, kan er één iemand in Nederland zo'n protocol verzinnen. En dan draait de hele machine van de GGZ. En dat zou dan allemaal veel goedkoper en veel beter zijn. En ik geloof daar niet in. Wat ziet Mark Verbraak van de HSK Groep over het hoofd? Nou ja, laat ik eerst positief beginnen. Het is natuurlijk altijd goed dat mensen nadenken over protocollen, want op zich richtlijnen en zo, uh, daar moet je mee experimenteren. En het is ook altijd heel goed om te kijken of dingen niet efficiënter kunnen en uh, veel succesvoller kunnen zijn. En uh, dat zou op onderdelen is dat regelmatig wel aan de orde. Dat je zegt, nou nu hebben we toch iets te pakken dat op een bepaald terrein in een bepaalde problematiek goed werkt. Ja, mijn verbraak in een nieuw systeem gaat het individu verloren. Uh, weg, goede geestelijke gezondheidszorg. Ja, dat zou je zo denken als je dit zo hoort. Uh, zo dramatisch is het niet. Ik zou uh, willen <laughs> zeggen, ik vond het wel een aardig begin. Mm -hmm. Stop nou eens met dromen en word wakker. Mm -hmm. Maar dat is uh, heel makkelijk. Uh, ik, ik, ja. Ik ben het daar uiteraard niet zo mee eens. Uh, het feit dat je wil uniformeren of standaardiseren is wel degelijk uh, mogelijk. een mogelijkheid. Ik bedoel, dat is wat wetenschappelijk onderzoek ons leert. Die protocollen komen ook niet uit de lucht vallen. Die, die zijn getoetst, bewezen effectief. Dat weten wat die dingen doen. Okay. Ja. Maar het, ga, het gaat hier eigenlijk ook een beetje over een bijna filosofische discussie over een mensbeeld. Is de mens nou uni uniek en moeten we voor elke uh, unieke me mens en dus ook patiënt een unieke nieuwe behandeling Maar daar heeft de minister uit... een antwoord op, want die zegt gewoon. 600 miljoen euro bezuinigen. Ja, ja, dat is jammer, want dat is erg kort door de bocht. Vandaar dat ik zeg van nou... Uh, dus waarom? Het, nou, omdat u, uh, dit gaat nu straks alleen maar leiden dat uh, de, de uh, GGZ-instellingen meer op de knip gaan zitten... en geen ruimte hebben om te gaan investeren in dit soort toekomstige ontwikkelingen. Maar dan nodigt u al uw collega's niet gewoon uit bij uw commerciële instelling? U heeft geen wachtlijst, u doet het blijkbaar beter. Ja. Zou dat helpen? Um, dat zou uh, kunnen helpen om te laten zien hoe het, ook, uh, hoe, hoe het ook anders kan. Wat voor model je daarvoor uh, kunt, kunt inrichten. Of dat nou helemaal meteen de oplossing is, dat weet ik niet. Het gaat er veel meer om, we hebben die richtlijnen al, je kan be bezig gaan om die, uh, om die uh, te gaan, uh, gaan invoeren. Dat gebeurt te weinig, dat is, dat is gewoon een vaststelling. Maar even terugkomen op, op het feit of uh, standaardbehandelingen kunnen. Het antwoord puur wetenschappelijk is ja, ook in de praktijk is het antwoord uh, ja. Helder. Wat ik okay. altijd zeg is, uh, patiënten zijn niet uniek, ze zijn vooral variaties op een thema. En okay. de thema's dat zijn de protocollen. Tot slot, kort, heeft u een tip voor de minister? Uh, mijn tip zou zijn, uh, ga eisen stellen aan de, de GGZ. In de zin van dat ze een bepaalde ontwikkeling uh, doormaken. Meer met richtlijnen gaan werken. En ga bijvoorbeeld toetsen of richtlijnen dat ook doen. En maak daar afspraken over. Transparant. En ja, over. verantwoording, over verantwoording, verantwoording afleggen. Ja, ja, absoluut. Professor Verbruik, dank u wel voor de komst van ons studio. Graag gedaan. Dadelijk. Hoe kan je tijdens een flinke storm, zoals gisteren, toch veilige windmolens inspecteren? Nou, die hoogtestage die krijgt u zo eerst. Tijd voor de financiële wereld. Onze buursgraadmeter AXI sloot vandaag flink in de plus. 335 punten. Stijging van ruim 1,6 Goedenavond, Fred Huibers van Hack Value Funds. Goedenavond. Ja, alle beurzen die dansen vanmiddag de SIRTACI, kunnen we wel zeggen. Nadat het Griekse parlement ja zei tegen die 800 miljard extra binnenlandse bezuinigingen, ook nog eens 50 miljard staatsbezitverkoop. verkoop. Juigen we niet te vroeg werd. Ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk een hele moeizame situatie. Het gaat uiteindelijk met schulden gaat erom, kan een land uh, het echt verdienen. Is er verdiencapaciteit? Mm -hmm. En het antwoord daarop is nee. De Grieken kunnen gewoon niet verdienen. We hebben geen concurrerende producten om die schuldenlast te dragen. Ja, um, je bent somber hè? Nou, somber, ik denk dat we dat het een, een, een, een lang proces is van schuldsanering. En het is wel goed dat dat ordelijk en lang, uh, lang duurt. Dat kan je niet met één pennenstreek oplossen. Want dan vallen er elders allerlei klappen die we misschien niet kunnen dragen. Dus het allemaal helemaal stappen in de goede richting. Maar het is een illusie te denken dat het een parlement ergens akkoord mee is dat het een probleem is. Ja, bovendien, uh, we hebben geen zicht op wat voor wetgeving ze gaan invoeren. Hè, om die bezuinigingen echt goed uh, uit te voeren. Uitvoering is nog een tweede. Een wetgeving is één, uitvoering is twee. Mm. Maar los daarvan, zelfs als het uitvoeren, dan zal er iets aan de schulden moeten gebeuren. Het land kan het gewoon niet dragen op termijn. Dan uh, van een land naar een persoon, een belangrijke persoon de afgelopen 14 jaar. Morgen stopt hij als roerganger van de Nederlandse bank, Nout Welling. Ja. Ja. Wat voor een rapportcijfer geef jij uh, de financiële man? Om nou, O1 en 8, uh, zeker 9 voor zijn intellect en zijn inspanning internationaal niveau. Het is een man die in het Baselcomité uh, vooraanstaande rol heeft gespeeld. Veel mm -hmm. lof voor het bedenken van toezicht uh, op internationale schaal... Waarom dan geen 9? Het heeft toch te maken met de dagelijkse toezicht. Dat hij heeft gehad in Nederland. Daar heeft hij minder gelukkige hand gehad. Uh, nou, we weten alle zaken die... DSB, overname van ABN door uh, Royal Bank of Scotland, dat soort ja. dingen. Ja, nou daar heeft hij ook wel pech gehad. Want uh, dezelfde ABN heeft uh, ooit een keer heel hard geroepen dat de centrale bank niet mogen bemoeien bij overnames in Italië. Dus dat heeft hem een keer in de bos terug gehad. Dus gedeeltelijk pech, maar gedeeltelijk ook geen gelukkige hand, laten we daar maar op houden. Dan tenslotte heel iets anders. We hebben het er wel vaker over gehad over China. Hè? China, als groeidinosaurus, slokt alle grondstoffen in de wereld op. Beïnvloedt ja. we daarmee ook heel veel uh, prijzen. Ja. Maar ook die van katoen, dat wisten we al. Ja. Maar waarom stijgt de katoenprijs uh, de laatste tijd zo snel? Nou, om te beginnen zijn er veel oogsten mislukt. Overstromingen en droogtes uh, op verschillende plekken in de wereld, waardoor de voorraden enorm afgenomen zijn. En dan gaan speculanten denken: hé. Hey, er hoeft maar iets te gebeuren in de vraag naar katoen, voor textiel bijvoorbeeld. En dan vliegt de prijs omhoog. En nou ja, dat is een beetje een zorg. En dat is de reden dat de katoenprijs omhoog gaat. En worden onze truitjes duurder. Ja, Dankjewel, bedankt. Fred Habers van Hack Ja, Fans. Zo dadelijk ook het antwoord op de vraag over de zin van het nieuwe ondernemen. Eerst de high-definition camera in een mini-helikopter. Daarmee kun je windmolens inspecteren. Klinkt als toekomstmuziek, maar niets is minder waar. Koos Maring van Broadwing bouwde zo'n soort helikopter. Aan WNL's verslaggever Alain maar legt de hoogvlieger uit... waarom het beter moet en kan met de inspecties van windmolens. Uh, als we hem even moeten omschrijven, hoe groot is die ongeveer? Ik denk dat, uh, dat die ongeveer een meter bij uh, 50 centimeter is. Zoiets? Nou, deze is wel 1,20 meter. Dat is ook het criterium. Dat frame is al 1,20 meter. Ja, en dat lijkt, uh, als je hem van bovenaf ziet, lijkt hij een beetje op zo'n uh, Romeinse 10 met een uh, streepje aan de bovenkant en de onderkant. Uh, allemaal van coastal fusel zie ik, dat is revolutionaire sterke materiaal. Acht propellers erop, in het midden een koepeltje met daarin de camera. Nee, in de koepel zie je alleen maar bestuurderselektronica, een gps, alles wat het ding zelf wil bedenken aan aansturing. En de camera die, die hangt dat aan de onderkant. Nou, de inspecties van windmolens is heel ambachtelijk. Uh, abseilen noemen we dat dan, men laat zich via een touw zakken. Uh, neem misschien nog een fototoestel mee, dat is ongeveer alles wat er gebeurt. En nu kan dat dus, ja, hoeft dat straks niet meer te gebeuren. Geen risico's meer. Je stuurt dit ding naar boven en uh, je kan uh, controleren. Ja, uh, je noemt al een heel belangrijk factor dat risk management. Dat, dat, dat speelt heel erg natuurlijk. Uh, menselijk risico. En uh, ten tweede, je kan ook heel goed vastleggen wat je doet. Je maakt foto's of een film. Je koppelt dat aan een hoogte. En je kan dat in een zottement uh, proces voor maken met een stukje IT-techniek erachter. En je hebt een kwaliteitssysteem. En ik denk dat dit met oog op de toekomst, met uh, heel veel windmolenparken en dergelijke die er ook allemaal aan zitten te komen op zee, uh, is dit denk ik wel een uh, handige uitvinding. Ja, jij roept het alweer. Iedereen zegt van kunnen we dat ook offshore doen hè, op zee? Uh, ik weet zeker dat het daar heel belangrijk zou zijn, maar laten we eerst even op land beginnen, want op zee, daar spookt het heel erg. Ja, want dan heb je natuurlijk met nog veel meer wind te maken. Ja, ja, ja. Het is wel een voordeel ook. Uh, je hebt niks te maken met mensen die om je heen lopen, maar hij verdwijnt ook in de golven als hij naar beneden komt. En dat is ook de reden dat wij nog werken aan een drijfbaar model. Bij inspecties staan altijd de, de molen stil, dat is om allerlei redenen noodzakelijk. Dan is het op land ook zo, dan is de wind al dusdanig laag, want anders nemen ze hem niet uit productie. Dan zit je rond de windkracht 4, 5. Dat is heel goed te doen voor werk. Daarboven hebben wij op dit moment geen, geen experimenten gedaan, eh, omdat het nog niet nuttig is. Je kan daar wel op gaan ingeneren. Eh, dat hangt een beetje van de, van de vraag van de markt af. Hoe vaak moet zo'n windmolen eigenlijk geïnspecteerd worden? Dat verschilt per land, daar is geen norm voor. Dit mag heel raar klinken. Uh, zeker één of twee keer per jaar. Maar je brengt daarin natuurlijk ook diepte en gradaties aan van inspecties. En uh, dat is nog niet uniform. Het kan dus gebruikt worden voor windmolens. Is die ook nog ergens anders voor in te zetten? Voor de omroepwereld is het een geweldig apparaat om directe verslaglegging te doen. Opnames van een event, een sportwedstrijd, waarbij je anders eigenlijk er niet bij kan. Noem een zeilwedstrijd als een voorbeeld. En dan nog direct streaming ook. Niet opnemen, maar live. Het lijkt me wel heel uniek. Dadelijk hoort u waarom u geen echte Nederlander bent als u het Wilhelmus niet kent. Vanmiddag, eerst in Aalsmeer, werd de Meaningful Profit Award uitgereikt. De prijs voor de beste startende ondernemer... die de gulden middenweg opzoekt tussen profit en non-profit. De winnaar is geworden Tamara Zwart van My Parents. En de bedenker van de prijs, Vasily Saviris. Beiden zitten hier tegenover mij. Goedenavond. Hallo. Oh, ja, uh, Goedenavond. Nou, Tamara, met jou te beginnen. Je hebt de prijs voor, voor, je, voor je neus staan. Prachtig. Ja. Um, waarom heb je gewonnen? Uh, omdat mijn idee, uh, de andere ook, maar heel meaningvol is. Ik wil graag wat uh, bijdragen aan de kwaliteit van het leven. Maar met name voor, uh, voor ouderen. Uh -huh. Zodat zij uh, waardig en uh, autonoom oud kunnen worden. En wat doe je? Je stort geld op hun bankrekening? Dat zou helemaal mooi zijn. <laughs> nee, Ik uh, ja. start een uh, personal assistance service. Enerzijds dat ik uh, dagelijkse taken voor uh, dat ze via mij kunnen regelen maar ook een stukje persoonlijke levenskwaliteit kunnen handhaven. Dus uh, er kan iemand mee naar de opera, er kan iemand mee op ziekenhuisbezoek. En uh, ja, wat, wat is daar vernieuwend aan? Want... Wat daar vernieuwend aan is, je ziet vaak, nu wordt zorg al... Uh, alles wordt al aangeboden, maar heel versnipperd. Mm -hmm. En ik wil graag dat ze één aanspreekpunt hebben. Uh, ja, ik coördineer het als het ware. En ik, ik zorg ervoor dat zieke mensen en chronisch zieke mensen... Um, vooral leuke dingen met hun familie kunnen doen. Want nu zie je vaak dat familie veel voor ze doet. En verdien je daar dan ook aan? Daar verdien ik ook aan. Um, nou, er valt natuurlijk een stukje uh, binnen het, uh, de dagelijkse dingen binnen het persoonsgebonden budget. Mm -hmm. uh, maar ook een stukje de lifestyle dingen, daar gaat men zelf voor betalen... Maar wat je ziet is dat we zitten in een vergrijzing en we willen allemaal dat onze uh, familie ouderen niet tekort komen. Dus dat veel kinderen ook wel bereid zijn om uh, daar wat aan te besteden. Nou, je prijsje? 50.000 euro is je prijs waard. Ik kijk even naar Brazilië Xavier. Is je hebt met een van de mensen achter de prijs? Ja. Uh, is maatschappelijk verantwoord ondernemen nu al aan vernieuwing toe? Uh, nou, in onze ogen wel. Want uh, uh, wij denken dat uh, wij vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen... is uh, trouwens de mede-initiatiefnemer van de Prijs trouwens... Mm -hmm. uh, ...vinden uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen heel belangrijk en heel waardevol. Uh, alleen wij geloven dat er nog meer is. En dat je uh, ook kunt kijken naar de ondernemer zelf. Het individu dat onderneemt. Zoals van hoe dichtbij sta je eigenlijk bij je eigen soort missie? Jij ja, coacht de ondernemers. Ja. Wat zeg je dan tegen ze om tussen profit en non-profit in te zitten? Nou, nou, ik zeg niet één niet tot drie iets, maar één van de dingen uh, waar ik ondernemers mee help, is om dichter in contact te komen met, met hun werkelijke drijfveren, met hun, uh, met hun werkelijke intenties. En dat is een kunst op zich. Is dat de nieuwe, generatie, de nieuwe generatie ondernemers, moet ik zeggen? Nou, dat hoop ik wel, want uh, uh, we merken dat er, of ik merk in ieder geval, uh, dat er een enorme behoefte is bij mensen. Wij noemen dat de sluimerende motivatiecrisis, namelijk dat er een soort gemis bij mensen is, wat niet opgevuld wordt met lekker veel geld verdienen of iets leuks doen alleen. Uh, maar dat er ook een behoefte is van, hey, goh, ik mis een soort derde factor. Namelijk, wat, wat is het nut eigenlijk van wat ik bijdraag? Tot slot, wat is jouw boodschap aan Tamara? Uh, nou, ik denk dat het een hele intensieve tijd voor haar wordt. Want ze gaat door drie mensen begeleid worden. God. Hey. En, uh, en ze krijgt een hoop geld. Dus, uh, ik zou nieuw voor jou richten. Nou? Ik wil jullie hartelijk danken voor de komst van de studio. En Tamara Zwart, veel succes met je bedrijf. Uh, graag Bedankt. gedaan. Jij ja, hoort het waarschijnlijk al tijdens deze hele uitzending. WNL heeft een abonnement op het Wilhelmus. En dat gaat vanaf vrijdag ook voor de rest van het land gelden. Kennis van ons volkslied is vanaf 1 juli een heuse inburgeringseis. Minister Piet Heindonner deed deze historische mededeling vandaag in de Tweede Kamer. tijdens een debat over de integratienota. Pietje, precies, als eerste nam onze verslaggever Wiege Hemmer de proef op de som bij enkele Kamerleden. Goeiedag, met Kees van der Staaij. Ja, het wordt verplicht hè, de kennis van het Wilhelmus. Het was al uh, een motie. Uh, uit november 2009. Toen bleek tot mijn verbazing dat het eigenlijk helemaal niet uh, aan de orde was. Dat er wel andere nationale symbolen bekend zijn. En in, in het kader van die inburgingscursus daar wat over verteld wordt. Maar niet dus het volkslied. Dus ik ben blij dat het nu inderdaad verwerkt wordt. in de eindtermen zoals dat keurig netjes heet. Uh, voor de inburgingscursus. Dus inderdaad, goed dat het nu zover is gekomen. Wat moet de aanstaande Nederlander weten? Nou, weten dat het Willehelmus. Het Nationale Volkslied is van Nederland. Hij moet het kunnen herkennen en uh, weten van ja wat, wat betekent dat voor Nederlanders? En wat betekent het voor u? Nou, um... hallo? Wat is uw favoriete couplet, meneer Marcouche? Uh, het eerste. En er zit natuurlijk behoorlijk uh, emotie uh, zit daarbij. Die prinsen van Oranje of den koning van Hispanje, waardoor raakt u geemotioneerd? Nou, niet zozeer van de inhoud van de tekst, maar <laughs> gewoon het feit dat je... Kijk, in elk volkslied zit toch iets van een... Uh, ja, het wordt wel emotioneel voorgedragen. Het draagt daadkracht uit en, en we zullen niet voor de tyrannen uh, zwichten. De mooiste zin uit het uh, Wilhelmus... Nou, dat vind ik wel een moeilijke vraag, want er staan heel veel uh, mooie zinnen in. Maar wat ik ook wel heel mooi vind, obediëren in der gerechtigheid. Daar moet je wel even een vertaling van hebben. Hè? Dat, het, het, het luisteren naar ook de hoogste majesteit, naar God in gerechtigheid, vind ik een heel mooi uh, zinnetje erin. Dat gaat u toch niet verplicht stellen, hè? die kennis daarover? Nou, vrij ongeveer dan. Daar is wel iedereen het over eens, hè? Ja, ja, ja zeker. De vaderland getrouwen. Dat is toch ook mooi, een vaderland getrouwen. Ik denk dat uh, iedereen het Wilhelmus moet kunnen zingen als Nederland uh, wint uh, bij het EK of bij het WK voetbal bijvoorbeeld. En uh, ik denk ook dat het goed is dat mensen die nieuw naar Nederland komen dat ook leren. Miriam Sterk, mooi dat je over sport begint. Want sportjournalisten willen nog wel eens de vraag stellen, wat voelde u toen of wat voelde u daarbij? Als u het Wilhelmus zingt, wat voelt u dan? Nou, dan ben ik gewoon trots op Nederland, op de, uh, de, de cultuur die we hebben in ons land... die uh, open is uh, voor iedereen die er een plek wil vinden... maar tegelijkertijd ook voor mensen vraagt om zich wel in te zetten, ook voor de samenleving. Dat gevoel van trots, is dat aan te leren? Nee, maar ik denk wel dat het goed is dat je weet uh, wat het lied betekent... en dat dit lied uh, uh, door iedereen gezongen is die zich ook heeft ingezet ja. voor Nederland. Raar eigenlijk dat dit er niet gewoon in stond in die inburgeringscrisis. Zo is dat. Eigenlijk is dat... Uh, de basis van ook dit naar voren te brengen. Niet om allerlei eisen overdreven op te schroeven, maar gewoon simpelweg... als je Nederland inburgert, dan moet je gewoon weten... We, we hebben een volkslied, en dat volkslied is het wel Helmers. Een lacune is opgevuld. Zo is het. U kunt met een gerust hart uh, het zomerreces in. Ja, we zullen uh, het uh, op een gepast moment nog maar eens even gaan zingen, het wel Helmers. Oh, wanneer is dat? <laughs> dat moeten we nog eens even bekijken. Ik denk dat het... Uh... Uh, gewoon goed is als we met elkaar een Nederland maken... en dat niet mensen uh, zich nog steeds richten op de landen van herkomst... of dat andere mensen je mensen gewoon niet accepteren. En daar kan Wilhelmers van Nassau een klein beetje aan bijdragen. Uh, soms doet gevoel en emotie meer dan woorden... en ik denk dat het Wilhelmers daarbij kan helpen. En vanavond is er ook weer een uitgesproken WNL... met presentator Joost Eertmans. Ik heb hem aan de lijn. Joost, goedenavond. Waar gaan jullie het vanavond over hebben? Vanavond brengen wij het de reportage over het spaarbankboekje... waar nog heel veel geld op staan bij veel mensen. Namelijk bijna een miljard euro is op een spaarbankboekje van vroeger blijven staan. En de mensen kunnen daar niet bij. Althans, de banken werken niet mee om dat aan, aan de mensen terug te geven. Dus dat gaat om heel veel centen. En daar hebben we een, een reportage over van hoeveel mensen dat overkomt... En, en wat hen te doen staat om hun geld terug te krijgen. Daarnaast hebben wij de politieke dalers, stijgers en beloftes van het uh, afgelopen politieke seizoen. Uh, die, uh, die discussie voer ik met Thijs Niemands Verdriet van Vrij Nederland. Die heeft ook zijn eigen analyse van wat zijn nou de hotshots en uh, de bloopers zeg maar, van, uh, van het Binnenhof. Daar zullen we over praten en we maken de balans op. En tot slot brengen we het item van de winkeldieven uit het oostblok, het voormalige oostblok, de Bulgaar, de Roemenen... wij hebben de detailhandel gesproken, de vereniging van winkeliers... en die zeggen het land uit. Winkeldieven uit het, uit het verre, verre oosten, om het zo te zeggen... Hebben zoveel, last van, ze hebben zoveel last van criminaliteit door oostblokkers... dat zij zeggen, de maat is vol, wij willen ze het land uit hebben. Het is een plaag en daar, daar wil men echt nu een, een einde maken. Dus het is heel bijzonder, want de regelgeving zegt... je mag gewoon vrij verkeer van, van personen, je mag iemand niet zomaar de grens uit. Of ze komen in ieder geval de volgende week weer terug. Je kan ze al uitzetten, maar dan zijn ze zo weer terug. Maar zij vinden dat we dus uh, iets moeten doen met mensen die niet Nederlands ingezeten zijn en uh, zich, uh, zich schuldig maken aan veelvuldige diefstal. Dankjewel Joost. Alex, graag gedaan. Ja, vanavond dus. Uitgesproken WNL om vijf uur negen op Nederland 2. Allemaal kijken. Ja, straks op deze zender Kunststof. Daarin aandacht voor de gedichten van allround journalist Jules de Jong. Nu gebundeld in de bundel Uit Het lood. En morgenavond natuurlijk is de WNL er weer om half zeven op Radio 1. Met een avondspits kerstvers zit ik er ook weer. wens u een fijne avond. Ik hoop dat u het droog houdt. Dag.